Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul is het ook vannacht onrustig geweest. Gisteravond laat slaagde de oproerpolitie erin betogers op het Taksimplein te verdrijven. En daarbij werd gebruik gemaakt van waterkanonnen en traangas. Maar telkens kwamen de demonstranten terug en gooiden met stenen en molotovcocktails. Het protest is gericht tegen de Turkse premier Erdogan. Hij wil vandaag met een aantal betogers praten.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 Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan vandaag naar Limburg en Noord-Brabant. Straks om negen uur beginnen ze in Maastricht. Vervolgens gaan ze naar Heerlen, Sittard, Venlo en Vredepeel. En vanmiddag bezoeken ze Roosendaal, Oosterwijk en Den Bosch. Vrijdag gaan de koning en de koningin naar Friesland en Noord-Holland. Dan nog het weer. Droog en eerst wat zon. Later kans op een bui. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, nu al een file op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend. 3 kilometer. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 12 juni. Goedemorgen. Het is nog altijd onrustig in Istanbul. Bram Vermeulen is vanochtend weer op het Taxinplein en neemt zijn gasmasker mee. We spreken oud-europarlementariër Joost Lagendijk in Turkije... over de gevolgen van het protest en het optreden van de Turkse regering. Het is voor scholieren nog even spannend vandaag... want ze horen waarschijnlijk vanmiddag of ze examens over moeten doen. Die scholieren hoort u vanochtend onder meer bij Mark Robin Visser. Ik ben op bezoek bij de Tor op MAVO in Rotterdam, waar net als op heel veel andere middelbare scholen de spanning te snijden is. En de leerlingen van de Ibn-Galdoen scholengemeenschap weten al wat hen te wachten staat. En het bestuur ook, want de Rotterdamse onderwijswethouder heeft het wel gehad met de school. We spreken Hugo de Jonge later. Net als de directeur van de koepel van de islamitische scholen. We volgen het hoge water in Duitsland dat Lüneburg en ook Hamburg nadert. De prijs van de zilver is flink aan het dalen. En voor ons is het prettig, maar winkeliers vinden dat er wel heel erg veel uitverkoop is. En de muziek hebben we ook. Ten CC.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 Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De iben Galdoen school waar 15 eindexamens zijn gestolen, moet dicht. Dat vindt de Rotterdamse onderwijswethouder De Jonge. Er is volgens hem geen toekomst meer voor de school. Misschien gaan ouders wel uh, ervoor kiezen om hun kind van school te halen. Uh, nieuwe ouders hebben minder de neiging, vermoed ik zo, om voor deze school te kiezen. En dat betekent dat uiteindelijk die levensvatbaarheid van die school in het geding is. Onderwijsinspectie stelt een onderzoek in naar het bestuur van de islamitische school. De bestuursvoorzitter van de school wacht dat onderzoek af. Hij vindt sluiting van de school niet nodig. Dat kan ik me niet voorstellen, want uiteindelijk... het bestaansrecht van het islamitisch onderwijs is aangetoond hier in Rotterdam. Uh, en ik vind dat wij er alles aan gedaan hebben om het zo goed mogelijk te laten lopen. Maar uiteindelijk uh, zullen we dat gesprek ook na het onderzoek moeten afwachten wat dat uh, met zich meebrengt. De leerlingen van de Ibn Galdoen moeten hun eindexamens tussen 19 en 21 juni overdoen. Het is vannacht opnieuw onrustig geweest in de Turkse stad Istanbul. Met waterkanonnen en traangas verdreef de oproerpolitie de betogers van het Taksimplein. Maar die kwamen later weer terug. Betogers zouden vandaag met premier Erdogan praten. Maar volgens correspondent Bram Vermeulen wordt het een heel ander gesprek dan de betogers van tevoren hadden verwacht. Wie aan de tafel verschijnt in Ankara komt met een veel meer verzwakte positie. Het enige wat de demonstranten nu nog. In handen hebben is dat Gezi Park, het park waar dit protest allemaal om begon. En tijdens die onderhandelingen moet dan worden besloten of dat park nou inderdaad gespaard gaat worden. Of dat de premier voet bij stuk houdt en zegt: Ik ga mijn plannen voor Taksim gewoon uitvoeren. Amerika bemoeit zich er inmiddels ook mee. Volgens het Witte Huis mag het recht van de betogers op vrije meningsuiting niet worden geschonden. En ook in Griekenland was er protest. In Athene demonstreerden duizenden personeelsleden van de staatsomroep... buiten bij het omroepgebouw tegen de regering. Die had de omroep, de ERT, even na middernacht uit de lucht gehaald... wegens corruptie en mismanagement. De staatsomroep is daar dus op zwart gegaan. Op internet is trouwens de ERT nog wel te volgen. En in Duitsland houdt de dreiging van dijkdoorbreken aan... Doorbraken aan. Het waterpeil van de Elbe wordt ook vandaag angstvallig in de gaten gehouden. De schade door het hoge water is groot. Verzekeringsmaatschappijen schatten dat er meer dan 3 miljard euro aan claims zullen binnenkomen. Sommige slachtoffers die weer terug naar huis mogen, zijn ontredderd. Ze weten niet wat ze zien. Het is zeer trouwig. Traurig. Ik kan het toch wel. Ja, diepe zucht. Onszkanselier Merkel brengt vandaag een bezoek aan de getroffen deelstaten Sleeswijk-Holstein en Neder-Saxen. En er is volop discussie in de kledingbranche. Niet over de nieuwste trends, maar over de uitverkoop. Die is al heel lang aan de gang. Tot groot verdriet van veel zelfstandige winkeliers. Veel ondernemers verlangen terug naar een soort uitverkoopwet. En daarin moet dan zijn geregeld dat er maar vier weken per jaar uitverkoop is. Volgens deze onderzoeker van ABN AMRO is dat geen goed idee. De consument geeft heel duidelijk aan... Van, ja, dat moet je niet gaan reguleren. Dat is aan de winkelier zelf. Ik geloof niet dat het economisch zal gaan helpen. Ik denk dat de consument eerder wacht op de periode dat de uitverkoop gaat beginnen. Maar ik denk in zeker goed dat er in ieder geval in de branche over gesproken wordt. De kledingbranche heeft het sowieso moeilijk. Dit jaar zijn meer dan 100 kledingbedrijven failliet gegaan. Als we dan in de kranten kijken, dan zien we dat verhaal... het laatste verhaal terugkomen in De Telegraaf... de voorpagina van de krant van Wakker Nederland. Winkeliers gaan crisis te lijf met prijswapen. Uitverkoop tot uiterste. Een analist van ABN heeft het zelf over een race to the bottom... Uitverkoop wordt een feest voor consumenten, schrijft de krant... maar een veldslag onder winkeliers. Winkeliers buitelen nu al over elkaar heen met de scherpste aanbiedingen... maar het als gevolg dat het publiek alleen nog maar langer wacht op nog meer korting. Het leidt tot een prijzenoorlog waarbij winkelketens... nog sneller zullen omvallen dan nu al het geval is. Veel andere kranten openen met de examenfraude op Ibn Galdun. Algemeen Dagblad, Rotterdamse krant, ten slotte heeft daarmee het meest verse nieuws. Want die schrijft dat de examendief blijkt de zoon te zijn van een docent van Ibn Galdun. Een van die opgepakte examendieven is de 18 jarige zoon van docent natuurkunde op school. En die leraar was ook ruim zeven jaar de directeur. In het uh, huis uh, van de verdachte is naastig gezocht naar de sleutel van de schoolkluis die drie jaar geleden verdween. Maar deze is nog niet aangetroffen. Trouw heeft het ook over uh, de examendiefstal. grootste examendiefstal ooit. Heeft forse gevolgen, schrijft de krant. En de Volkskrant um, ja, heeft het ook over uh, de diefstal. Blijkt nog veel groter dan gedacht. Um, de krant schrijft voornamelijk over de informatieavond... die uh, gisteravond heeft plaatsgevonden. Fotootje ook op de voorpagina. Door het glas genomen, waar we de bestuurders van de school... Uh, achter een tafel zien zitten en ouders luisteren. Um, op de informatiebijeenkomst van Ibn Kaldun gisteravond was de lucht in de aula zwaar van woede en ongeloof, schrijven Bart Dierks en Sterren Lindhout. En door taalproblemen waren sommige ouders daarvan nog niet op de hoogte. Het feit dat de examens gestolen waren, dat ze dus opnieuw moeten. Een enkeling dacht zelfs dat hij voor een diploma-uitreiking was gekomen. Ja, voor de pagina van de NRC Next is er ook aan gewijd, tenminste aan de scholieren, de eindexamen scholieren. Eh, boven de foto van een jongen die laveloos over een afvalbak ligt. met een uh, kartonnen bierdoos over zijn hoofd. Staat vandaag. Spaans kartonnen bier. <laughs> ja, Spaans. Van de... san, san Miguel. Biertje, precies. En vandaag wordt een spannende dag. omdat A. de scharrel van vannacht misschien wel op de schuimparty komt. B. er vast nieuws komt over die gasten in Rotterdam. En C. vanmiddag om vijf uur bekend wordt. of we allemaal onze examens moeten overdoen. Oh my god.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 As long as I'm getting thinner I don't, I don't, know. I don't know. Ellen, de heerlijke plaat, de veerhoorde. Vanwege ja, examenfraude is Mark Robin Visser vanochtend in Rotterdam. U hoorde hem net al even op de toren op MAVO. Is hij daar? Want, uh, Mark Robin, ja, voor die scholieren is het toch ook maar wat. Het is een achtbaan van gevoelens. Je zou er uitslag van krijgen. hè? <laughs> <laughs> of hard. Ja. <laughs> ja. Of toch erger. Of of allebei. Ja, ik moet zelf denken aan... Ik heb nog zelf nog steeds wel een, een repeterende droom over mijn eigen uh, schoolexamen. En dat gaat eigenlijk altijd over dat ik erachter kom... dat ik veel te weinig lessen heb gevolgd van een bepaald vak. En dat ik mijn huiswerk heb verwaarloosd. En dat ik me dus realiseer, dit wordt helemaal niks. Maar dit wat hier nu gebeurt met deze tienduizenden leerlingen... die waarschijnlijk, of in ieder geval, examens uh, moeten afwachten enzovoort. Dat is... Eigenlijk nog een veel ergere nachtmerrie. Ik kan me dat eigenlijk bijna niet voorstellen hoe dat is. Als je denkt dat je vakantie al begonnen is. En dat je dan weer zo in spanning moet zitten. Um, ja, ik ben in Rotterdam. Ik bevind mij... Uh, het is trouwens heerlijk weer. Mag wel even gezegd worden. In deze nachtmerrie voor sommigen is het toch rond dit tijdstip alweer 17 graden. Aan de burgemeester de Villeneuve-Singel. In Rotterdam. De Torep Mavo bevindt zich hier in een klein zijstraatje aan de Torenplaan. Het hek zit nog massief dicht. Uh, straks om zeven uur komt de directeur voor ons uh, de hekken open doen en vertellen over uh, wat zij allemaal moeten doen vandaag. Uh, over uitslag gesproken, de, de normering van het college, uh, eindexamens, wordt uh, straks om acht uur verwacht en dan gaan ze hier uh, ook op deze school, net als op heel veel andere scholen uitrekenen wie er allemaal geslaagd is en wie niet per vak. En dat wordt dan allemaal natuurlijk uh, ook allemaal uh, uiteindelijk bekendgemaakt. Maar wanneer gaan welke leerlingen wat horen. Dat is dus nog steeds enigszins onzeker. Laten we nog eventjes uh, voor mensen die het echt uh, allemaal niet begrijpen... of niet goed gevolgd hebben luisteren naar de staatssecretaris. Hoe zat het ook alweer, meneer Dekker? Voor het Iben-Galdoen geldt voor alle gestolen examens... in het VBO, in de HAVO en in het VWO... dat de inspectie die ongeldig heeft verklaard. Dat betekent dat de leerlingen, natuurlijk niet degenen die zijn opgepakt... die worden uitgesloten... Maar de leerlingen die dus uh, ook de goede trouwexamen hebben gemaakt, dat opnieuw moeten doen. Voor alle andere leerlingen die in spanning afwachten, betekent het voor de vmboers die morgen uitslag zouden krijgen, dat zij 24 uur langer moeten wachten. Voor uh, alle havi'ste en vwoers die zouden toch pas donderdag de uitslag krijgen, laten wij ook morgen om 5 uur weten hoe de vlag erbij houdt. Ja, de staatssecretaris heeft het over morgen. Nou, uh, die, die morgen die is inmiddels aangebroken. Dat is dus uh, vandaag. En ja, de focus hier in ieder geval wat mij betreft... is even op dat VMBO-TL, de Theoretische Leerweg-examen. Uh, uh, uh, waar ook hier uh, bij de Toropma voor heel veel leerlingen dat examen hebben gedaan. En uh, ja... Ik ben benieuwd. Ze zullen wel in de loop van de dag ook naar school komen, denk ik. Uh, we gaan in ieder geval hopelijk ook met hen praten over hoe het met hen gaat. En of mm -hmm. de uitslag nog een beetje onder controle te houden is. Ja. <laughs> Dubbele spanning, hè? En ja. alles. Dan krijg je ja. van alles van Mark-Robin Visser Leuk. in uh, Rotterdam. Leuk. Zeker, we gaan je volgen daar op de toren op MAVO. En zoals gezegd, we spreken ook uitgebreid over die examenfraude. Onder andere dus met de onderwijswethouder en de directeur van de Koepel van Islamitische Scholen. U leest er veel ook over op onze website, nos.nl. Jongeren in Iran gingen vier jaar geleden massaal de straat op... toen ze hun keuze voor een hervormingsgezinde kandidaat niet gehonoreerd zagen. Van het revolutionaire Elan van vier jaar geleden... is bij de verkiezingen van aanstaande vrijdag weinig meer over... merkt correspondent Sander van Hoorn. De beelden staan weinig op het netvlies gebrand. Honderdduizenden, misschien wel een miljoen mensen... hier op het plein van de vrijheid in Teheran. Demonstraties van mensen die voor de hervormer Moussabi hadden gestemd...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 Het gesprek over hem ontaart in een discussie tussen een vader en zijn dochter over de vraag of je op hem moet stemmen of helemaal niet moet gaan stemmen. je ja, Twee jonge mannen zijn daarentegen eensgezind. Ik wait for uh, dokter Rohani. Rohani. Ja. Rohani. Yeah, Rohani. Yeah. Rohani. And why? Uh, he is, a, I mean, uh, uh, res responsible. Yeah. Wij stemmen op Rouhani. We hebben vier jaar geduld gehad... en nu proberen we opnieuw onze stem te laten horen. En dat gebeurt dus aanstaande vrijdag. Uiteraard ja, zal Sander van Hoorn verslag doen... aanstaande vrijdag en de komende dagen vanuit Tegen. Ga naar België, want de Amerikaanse ambassadeur in dat land... is in opspraak geraakt. Wegens grensoverschrijdend gedrag...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 alle 589 Belgische gemeenten. en trad zelfs op in een Vlaamse soapserie. Is dit Café Corsair? Oh nee. Oh nee, nee. Nee, je zit hier in. Dus wie is dat in het Engels? De, de, de Sister en Zo. Ja. Oh no, I'm in de wrong place. Maar nu is Howard Gutman in opspraak geraakt. wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag.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 Vijf minuten voor half zeven door naar China. Mensenrechten zijn universeel en belangrijk. Maar dit is niet meer de tijd om de Chinezen daar constant op af te rekenen. Dat zei minister Timmermans na een dag op bezoek te zijn geweest in Peking. Hij had een ontmoeting met mensenrechtenverdedigers... en ging met zijn Chinese collega van buitenlandse zaken, Wang... naar de wedstrijd China-Nederland. Terwijl de regen met bakken uit de lucht komt boven het Workers Stadium... minister Timmermans, wat vond u wel in de wedstrijd? Nou, ik heb wel betere wedstrijden gezien. 2-0. Ja, dat is wel mooi. Het is ook diplomatieke zin goed te verteren. Geen vernedering voor de Chinezen, maar toch een mooie overwinning voor Oranje. U zat daar ook met uw collega, minister van Buitenlandse Zaken Wang van China. Is dit nou diplomatie per voetbal, Zo zullen we dat noemen? Ja, ik heb daar toen ik staatssecretaris was ook ervaring mee opgedaan. Er is geen betere ijsbreker dan voetbal. En als het Nederlands elftal ergens speelt en ik moet uh, toch een collega al uh, spreken, dan als je het kunt combineren, dan heb je niet één uur met je collega, maar vier uur zoals vandaag bij mijn Chinese collega. En dat is uh, voor de Nederlandse diplomatie goed. Waar heeft u het zo al over gehad? We hebben gesproken over bijvoorbeeld uh, het feit dat premier Rutte uh, over een paar maanden hier op bezoek komt. Dat uh, vinden de Chinezen erg belangrijk. Premier Rutte ook en het Nederlands bedrijfsleven ook. Verder heeft mijn uh, collega voorgesteld dat we elkaar wat vaker zullen spreken vaak per telefoon, maar ook mekaar vaker zullen zien... om politieke consultaties te houden over grote internationale onderwerpen... en over bilaterale onderwerpen. Waarom wil China dat met Nederland? Nou ja, we staan hier op de kaart. En dat moeten we ook blijven, want er zijn heel veel landen... die hier op de kaart willen komen staan. Dus dat betekent dat je vaak hier moet zijn dat je ook op politiek niveau hier moet zijn, want China is een land, dat weet u, daar beslissen uiteindelijk de politiek. En dus moet ook de Nederlandse politiek, het Nederlands bedrijfsleven een stapje verder helpen hier. En er zijn natuurlijk ook grote onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling in de maatschappij, zoals mensenrechten die bespreekbaar moeten blijven. Nou, u heeft vanmiddag ook een gesprek gehad met mensenrechtenverdedigers, ze noemde het u op uw Facebookpagina. En u zei ook, ze gaven een aardig beeld van de uitdagingen waar China voor staat. Op dit vlak. Is uitdagingen nou een aardiger woord voor dat zouden ze eigenlijk moeten veranderen? Nou ja, het is duidelijk dat er nog veel vooruitgang geboekt moet worden op het vlak van mensenrechten. Dat bedoel ik met uitdagingen. Het is nog niet in orde op alle vlak. Dat heb ik ook van de mensenrechtenverdedigers gehoord vandaag. Tegelijkertijd hebben ze ook allemaal tegen mij gezegd, het gaat wel vooruit. Het mocht wat harder vooruitgaan. Dus daar zullen wij proberen ook aan bij te dragen. Maar zonder uitzondering zeggen ze: het gaat beter dan voorheen. Dus wat dat betreft is, het, is de instelling wel optimistisch. Weegt dat nog zwaar voor Nederland? Of zijn die economische belangen toch inmiddels belangrijker geworden? Nee, nu weegt... China zo groot macht is? Ja, het weegt zwaar voor Nederland. Uh, en tegelijkertijd vind ik dat je niet. Uh, van mensenrechten een totenpaal uh, moet maken in de relatie uh, met China. Het is één van de elementen in de relatie met China. En ik merk ook in de gesprekken met mijn collega... als je het één van de elementen laat zijn, dan is het ook bespreekbaar. wil ook mijn collega het gesprek erover voortzetten. Maar als je alleen maar over mensenrechten spreekt... Ja, dan ben je snel uitgepraat in China. Minister Timmermans was dat in gesprek met de correspondent Marieke de Vries. Het NLS Radio 1 Journaal. Ja, nu hoort het natuurlijk al, het Nederlands elftal heeft die oefenwedstrijd tegen China met 2-0 gewonnen. Van Persie en Snyder scoorden. Oranje had het toch nog wel lastig met de Chinezen. Die 95ste staan op de wereldranglijst. Ook al stond China na een kwartier spelen al met een man minder op het veld. Arjen Robber daarover. Ja, maar goed, uh, ik denk dat de scheidsrechter dat goed doet. Ondanks dat het een vriendschappelijke wedstrijd is. Ik bedoel, die jongens uh, die zijn fanatiek en uh, soms iets, uh, iets overijverig. En uh, ja, dan vliegen ze erin en uh, dan moet je echt oppassen voor je benen.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 We hebben een aantal gesprekken gevoerd hoe iedereen zich voelde en uh, ja, we zijn doorgegaan en uh, dat, uh, ja, we hebben een goede wedstrijd gespeeld vandaag. Goede muziek ook. Oranje speelde gisteravond in Zwolle een oefenwedstrijd tegen Japan. Ze wonnen met 3-1. Straks hoorde u een verslag van een emotionele bijeenkomst gisteravond op de Iben-Galdoen-school in Rotterdam. Leerlingen kregen te horen welke examens ze over moeten doen. Dit is Radio 1. E. Het is half zeven, we gaan naar het nos Door Dorot Megens, Goedemorgen. Goedemorgen. In Istanbul is het ook vannacht onrustig geweest. Gisteravond laat joeg de oproepolitie de betogers van het Taksimplein... met waterkanonnen en traangas. Maar de demonstranten kwamen telkens terug... en gooiden met stenen en molotovcocktails. Turkse premier Erdogan wil vandaag met een aantal betogers praten. De Ibn galdun school in Rotterdam moet op termijn dicht. Dat zei de Rotterdamse wethouder De jongen van Onderwijs... in het televisieprogramma Knevel en Van den Brink. Aanleiding is de diefstal van 15 eindexamens. De wethouder heeft tegen de directie gezegd... dat de school er beter mee kan ophouden. Op een aantal plaatsen is een uitbraak van mazelen geconstateerd. Volgens het RIVM zijn er nu ruim 30 patiënten. Die wonen allemaal in de zogeheten Bible Belt. Daar wonen veel strenggelovigen die zich niet tegen ziekte laten inenten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan vandaag naar Limburg en Noord-Brabant. Om 9 uur beginnen ze in Maastricht. Vervolgens gaan ze naar Heerle, Sittard, Venlo en Vredepeel. En vanmiddag bezoeken ze Roosendaal, Oosterwijk en Den Bosch. Het weer nog droog. Eerst wat zon, later kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Ook morgen eerst droog en later weer meer kans op regen. De verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Quarks, goedemorgen. Goedemorgen. Files, de dagopeners op de A7 Hoorn richting Zaandam. De 4 kilometer langsopreider tussen Purmerend, Noord en de Afritweide, Wormer. En een korte file naar Amsterdam op de A8. 2 kilometer bij het knooppunt Koemplei. Protest in Istanbul houdt aan. Maar ook in Amsterdam was er een demonstratie van Turken. Hoort u zo meer over. En de leerlingen van de Ibn Galdun school dus in Rotterdam. Die moeten opnieuw blokken.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ja, de leerlingen van de Ibn Galdun-school in Rotterdam... zaten gisteravond weer in de schoolbankjes... om te horen welke examens op welk moment opnieuw moeten worden gemaakt. Veel teleurgestelde leerlingen moeten opnieuw gaan blokken voor de toetsen... en dat betekent opnieuw een week examenstress. Verslaggever Martijn Holtrop vanuit Rotterdam. Veel leerlingen hebben hun ouders meegenomen... op de speciale informatieavond van het Ibn galdun aan het begin van de avond komt iedereen samen op school, terwijl iedereen dus eigenlijk al vakantie zat te vieren. De diefstal heeft gezorgd voor veel onrust op school. Ik weet niet of, of ik geslagen ben of of ik nieuwe examens opnieuw moet maken. Ja. Ja, examens zal opnieuw gemaakt moeten worden? Ja, ik heb het gehoord, ja. Ja, wat vind ja. je ervan? Ja, eigenlijk niks, niks leuks aan. want uh, eigenlijk wil ik op vakantie of wil ik wat anders gaan doen, maar ja. Je had eigenlijk al vakantie. Wat was je aan het doen? Ja, ik was, uh, ik was uh, gewoon thuis. Gewoon uh, een beetje okay. buiten. Uh, yeah. Gewoon dat soort dingen. Ja, u ja. bent zijn moeder, hè? Klopt, ja. ja. U gaat ook vanavond hier naar binnen. Waarom Klopt. bent u meegekomen? Ik uh, ben benieuwd wat er, uh, hè, wat er verteld gaat worden. Of mijn zoon zijn examens uh, over moet uh, doen. Uh, ja. Ik hoor waarschijnlijk van wel. Maar voor de rest afwachten. Hoe heeft u de afgelopen dagen beleefd? Ik uh, wacht het af. Het is meer... Uh, u bleef er heel rustig en nuchter mee. Ja, ja, hoor, ik, uh, ik heb me niet druk over gemaakt. Toch is de diefstal niet voor iedereen slecht nieuws. Een enkeling is blij dat hij zijn examen kan herkansen. Ik heb gehoord dat ik het nu opnieuw moest maken. Klaar, dat heb ik gehoord. Prettig voor mij, maar niet, niet zo leuk voor de andere kinderen die het goed hebben gemaakt. Maar je vindt het prettig, waarom? Omdat ik het slecht heb gemaakt. Ja? Ja, eigenlijk best wel. Eerst hoorde ik van de VVO dat de Fransen stolen en later Engels. En uh, toen pas vannacht gisteren. Dat de, de, de, de economie van uh, mijn, uh, mijn niveau. Toen was ik uh, best, best wel blij om dat te horen. <laughs> ja, eigenlijk best wel gek dat zoveel mensen zo boos zijn. Hè? Ja, dat wel. Ja. En nu uh, alweer hard aan het leren? Uh, ja, ik ga, ik, dit keer ga ik wel goed leren voor mijn examens. Tijdens de bijeenkomst is te zien dat vijf mannen achter een tafel uitleg geven over wat er allemaal is gebeurd. Wat vond jij het belangrijkste wat vanavond is gezegd? Um, ja, of we het opnieuw moeten doen. Ik vind, het eigenlijk, ik vind het eigenlijk niet eerlijk, want uh, de meeste leerlingen hebben gewoon heel hard hun best gedaan zonder, de, zonder die gestolen papieren. En uh, hun moeten het gewoon opnieuw maken. Ja, want niet de hele school heeft ervan kunnen profiteren. Nee, tuurlijk. Tuurlijk niet, nee. Ja, ze hebben ons uitgelegd van uh, dat het nodig is omdat uh, ja, er dan niet uh, valt te betwisten over de kwaliteit van de examens maar... Dus dit doen ze voor de kwaliteit van de examens. Kijk, ik heb geen andere keuze. Wat, wat betekent het voor jou dat je examens over moet doen? Ja, dat betekent dat ik uh, niet op vakantie kan. En uh, ja, dat ik uh, vanaf vandaag weer moet uh, blokken voor uh, die vakken die ik moet overdoen. Balen? Ja. Dat is Zeker balen. Dat maar <laughs> ja, maar uh, ja, ik heb het op eigen kracht gedaan, dus ik, ik doe dat weer. Dus het is één keuze. Ja, en uh, over de leerlingen die ons uh, dit hebben gegund... Daar uh, wil ik wel tegen zeggen van dat, ik, uh, dat ik wel uh, doorbleef, dat ik wel uh, deze zaak niet uh, zeg maar zomaar zo laat liggen. Ik ga er wel achteraan. Want wie mij dit gunt, gun ik het erger. Ja. Ja. Dus dat betekent dat ze gepakt moeten worden en bestraft? Ja. ja. ja. Die leerling die u als laatste hoorde moet maar liefst vier examens opnieuw doen. En daar is hij, zoals u hoorde, niet blij mee. De schoolleiding wilde overigens gisteravond niet met de pers praten. U laten later meer trouwens horen over... Uh... Het gedoe rond de examens. Um, door naar Turkije, want niet alleen op het Taksimplein in Istanbul... ook op het Beursplein in Amsterdam werd gisteren gedemonstreerd... tegen de Turkse premier Tagip Erdogan. Verslaggever Roelpo was erbij. Het is een kleine demonstratie en ook al een gemoedelijke demonstratie... Mensen staan een beetje te discussiëren met de politieagenten. Ik had altijd zelf de indruk dat Erdogan wel een verstandig man was... en ook wel een reliefdiverende man, dacht ik. Nou, maar dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is altijd door bewuste mensen gezegd. Maar als je ook kijkt over de gasbommen... als je kijkt heel Europa, heel de wereld... Ja? wat er daar al in de afgelopen jaar gebruikt is... en dat is in de afgelopen zes dagen daar al... veertien keer meer gasbommen gegooid is... in de eerste zes dagen in Turkije, in die paar steden... Onder de demonstranten ook vier jongeren die net uit Turkije komen. Een meisje heeft de arm in het gips. Ze heeft haar hand gebroken tijdens de rel op het Taximplein En ze zegt ik probeerde anderen ervan te weerhouden om met stenen te gaan gooien. Maar het resultaat was dat ik een traangasbom op mijn arm kreeg. En die is nu dus gebroken. Op het gips heeft ze geschreven verzet in het Gezi-park en verzet in Turkije. En vandaag, net als de afgelopen dagen, ook in Amsterdam. Weg met fascisme in Turkije! Weg met fascisme! Een paar woorden vormen zo ongeveer het refrein van de spreekhoren: Dat is Taksim, Erdogan en fascist. Op dit moment zeer zeker. Ja? Gaat dat niet een beetje ver? In hun oogpunten misschien wel, maar niet te mijnen. Nee. Maar ja, wat de realiteit kan je niet omdraaien. Dat is de realiteit op dit moment. Er zijn één grote fascist op dit moment. In mijn ogen. Volgens het laatste berichten, een dus half uurtje voordat we hierin kwamen, uh, hebben we vernomen dat uh, de politie opnieuw traangas, uh, raanklas pepper spray heeft gebruikt. Uh, hij is zelfs, de uh, politie zelfs, in, uh, in het Gezi-park binnengetreden. Daar zijn tenten in brand gestoken. Uh, er staat een, uh, een gesprek gepland voor morgen met de uh, minister-president. Twee van uh, deze personen die op de lijst stonden om zeg maar, met uh, Erdogan in gesprek te gaan, hebben te gegeven dat ze na dit uh, gewelddadige politieoptreden niet aanwezig zullen zijn tijdens dit gesprek. <tieden> Gelukkig voor het meisje met de gipsarm zijn de meeste leuzen in het Turks. Dus dan kan ze lekker meedoen. Erdogan, weg ermee, en deze vertaal ik even voordat. Weg ermee. Let meens, get out. Okay. <laughs> yeah, you maar goed, als Erdogan zich van zijn eigen bevolking al niks aantrekt... waarom zou hij zich iets aantrekken van... Nou zeggen ze, deze honderd mensen op het Deursplein. Nou ja, dit soort uh, kleine acties vinden eigenlijk uh, in heel Europa plaats, wat ik weet. Ja, dus hij, hij zal zich moeten aantrekken, denk ik. later in onze uitzending hoort u verslag van het Taksimplein in Istanbul. Bram Vermeulen was daar, heeft gezien hoe onrustig het ook vannacht weer was. En we spreken hem vanochtend, kijken hoe het op dit moment is. Het is feest vandaag op de vliegbasis in Leeuwarden. 70 jaar geleden richting Prins Bernhard een speciaal squadron op... en dat wordt gevierd. We spreken straks de commandant. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Dan naar ander protest, want in Bosnië-Herzegovina... wordt al dagenlang gedemonstreerd. Sarajevo was gisteren aan de beurt. En vandaag wordt gedemonstreerd in Banja Luka. En het einde is nog niet in zicht. Correspondent Joost van Egmond volgt alle protesten... Joost, wat is er aan de hand? Het probleem is: Bosnië geeft geen burgerservice nummers meer uit. Dat klinkt als een uh, heel administratieve kwestie. Um, dat is het natuurlijk ook. Politici strijden over waar de gemeentegrenzen liggen. Nou ja, zonder grenzen geen gemeente, zonder gemeente geen instantie om die nummers uit te geven. En dat is vervelend genoeg, maar die zaak die kwam in een stroomversnelling toen een baby van drie maanden naar Duitsland moest worden vervoerd voor een levensreddende operatie. En die kon geen paspoort krijgen. Toen sloeg de vlam echt in de pan. Uh, mensen spreken van een bevolutie, een babyrevolutie baby dus. En er kwamen tienduizenden mensen de straat op, voornamelijk om te protesteren tegen dit probleem. Ze willen nu gewoon een burgerservice nummer hebben. En dat zeggen heel veel demonstranten ook. Dat onze niet een is 200 kinderen die dat is een schande. Het is uh, ongetwijfeld duidelijk. Er is enorme. Uh, enorme wanhoop over dat de staat zelfs dit soort dingen niet kan regelen en dat ze gewoon een nummer niet kunnen toekennen aan een baby die daardoor dus wel degelijk in een levensgevaar kunnen komen. Dat soort dingen, dat, dat zit de echt heel hoog. En al is dit specifieke probleem nu inmiddels opgelost, ze gaan voorlopig nog niet de straat af. Nee, want Jozef geeft het al aan, dit is een administratieve kwestie. Is dit een voorbeeld van hoe men op het ogenblik met elkaar omgaat? Ja, Bosnië hangt aan elkaar of hangt beter gezegd juist niet aan elkaar van dit soort administratieve kwesties. Het land is eigenlijk volledig verlamd in een driedeling tussen de Kroatische bevolking, de, um, de moslimbevolking en de Servische bevolking. En dan voornamelijk hun politici. Die hebben alles in drieën opgesplitst. Dat gaat echt van de voorzitter van de voetbalbond tot um, dit soort kwesties over burgerservice-nummers. Waar liggen de gemeentegrenzen? Mag een service deel van een gemeente, zoals bijvoorbeeld Sarajevo... wat een gedeelde gemeente is, mag die een eigen burgerservice-nummer voeren? En doordat ze dingen functioneert, de staat gewoon bijna niet meer. En dat heeft ook heel praktische consequenties. Niet alleen voor baby's, ook bijvoorbeeld voor de toenadering tot de Europese Unie. De president van, Ser van uh, Bosnië is verdeeld in een Kroaat, een Bosniak, een moslim en een Serviër. Wat te doen met andere minderheden, zoals bijvoorbeeld Roma en Joden. Nou, die kunnen geen president worden. Dat is voor de Europese Unie een, een flagrante discriminatie natuurlijk. En dat is ook een van de redenen dat de toenadering tot de EU steeds maar niet van de grond komt. En ook dat is nu iets waar demonstranten om roepen. willen dit soort dingen. Het is misschien allemaal heel administratief, maar het heeft direct gevolgen voor ons leven. En we willen dat politici met de koppen bij elkaar komen en dit regelen. Maar dat is interessant, Joost, wat je nou zegt. Want dat betekent dat eh, gewone burgers die nu op straat demonstreren, al veel verder zijn in gedachten uh, dan politici, dan bestuurders? Nou, zeker. Ja, dat is natuurlijk altijd wel zo geweest in Bosnië. Wat de meeste mensen ook direct roepen als het bijvoorbeeld gaat over de oorlog van de jaren negentig. ja, wij waren er niet bij. Dus een groot, een groot deel van de Bosnische bevolking heeft altijd een veel bredere blik gehad... ...op de samenleving dan um, de, de radicalere politici die hen zeggen te vertegenwoordigen. Maar juist door de manier waarop Bosnië is ingericht, vooral na het vredesakkoord van 1995... ...is het heel moeilijk om die stem te laten horen. Ja. Dat, dat proberen mensen nu te doen met deze demonstraties. En ja, het is heel interessant hoe dat zou kunnen gaan eindigen. Ja, want na Arabisch voorbeeld moet de volkswoede dan maar tot verbetering leiden. Um, dat is in ieder geval het idee. Uh, er wordt natuurlijk volop gesproken over een Bosnische lente. Um, deze demonstraties die zijn in ieder geval ze hebben iets van een, een staying power. Um, het begon donderdag met sloeg ineens een sloegeneense vlammende pan werd het parlement uh, omsingeld en werden de parlementariërs opgesloten tot ze hun werk zouden gaan doen. De dagen daarna was het nog steeds onrustig, overal um, overal kleinere demonstraties. En gisteren ineens weer een grote demonstratie. Nu is er voor vandaag weer een grote aangekondigd. Niet oninteressant, uh, in Banja Luka, midden in servisch Bosnië. En daar willen nu dus voornamelijk Bosnische Serviërs ook de straat op... om te protesteren tegen die, die etnische gijzeling van het land. De demonstratie is officieel verboden, maar demonstranten hebben gezegd... we trekken ons er niks van aan, wij gaan hier gewoon de straat op. Dit is te belangrijk om ons te laten tegenhouden. Joost van Egmond over de problemen van Bosnië-Herzegovina. Hoe is het op de weg, Kees Kwaks? Lara, niet al te druk. Een, uh, nou, een redelijk normaal begin van een Spits Wat korte files naar Amsterdam op de A7 en de A8. Opmerkelijk wat planken op de A12. Vanuit Den Haag naar Utrecht bij Woerden. Er zijn twee rijstroken dicht. De file begint bij Nieuwebrug en die is twee kilometer lang. Ja, je zei het al, de files uh, op en rond Amsterdam die zijn zeker met die Koentunnel. Uh, nou standaard geworden. Ja, zeker in de ochtend en de avond hebben we er niet zo gek veel van. Ja, ja. hey, wat verwacht je verder voor de ochtend? Nou, de tendens deze week is het allemaal minder dan gebruikelijk. Dus daar ga ik vandaag ook maar aan vasthouden. Ik denk dat we rond nou, 60, 70 kilometer uit gaan komen. Oké, okay, tot later. Tot later. Passenger hoort u nu met Holes.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 Yeah, we've got holes in our lives. Where well, we've got holes. We've got holes. But we carry on. Ja, we gaan door. Mark-Robin Visser doet dat ook. Probeert zijn eigen examenstress enigszins te onderdrukken. Mark-Robin, waar ben jij? Ja, ik Legt ik het komt allemaal weer boven. Ja, dat, dat herken ik. Hij komt allemaal weer boven. Ja. Maar deze nachtmerrie heb ik nog nooit gehad. Dat je te horen krijgt dat het misschien wel over moet. En dat, je, dat lijkt me toch ook wel heel erg naar. Ik sta in Rotterdam in de toren op MAVO. De Algemeen Dagblad is hier bezorgd hè, met de opening. Examen dief blijkt zo'n docent Ibn Caldoenschool. Um, Martin Verzant is hier en meneer Baarden, teamleider. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jullie hier altijd zo vroeg? Nee, niet altijd. <laughs> <laughs> maar we zijn al meestal op tijd. De routine is hier ook al een beetje doorbroken door alle gebeurtenissen. Ja, die is uh, behoorlijk doorbroken in de loop van de week. En die wordt vandaag dan nog meer doorbroken... nu de examengegevens binnenkomen dat we daaraan zouden moeten gaan werken. Ja. En we van tevoren al weten dat we met de economie daar een behoorlijke beperking in krijgen. Ja. Ja. Over hoeveel uh, eindexamenkandidaten hebben we het hier bij de toren op MAVO? We hebben 100 kandidaten examen gedaan. En helaas hebben de 71 kandidaten economie in het pakket. Dus die moeten nog even wachten op een uitslag... Die 71 moeten wachten. Maar eigenlijk weten we over de rest ook nog niet precies. Nou, ik hoop toch wel straks de N-termen binnen te krijgen van de andere vakken. Zodat ja. we in ieder geval de resultaten kunnen gaan bepalen. Dat is de normering van het college van eindexamens? Ja. ja. En op basis daarvan kunnen we aan de punten een cijfer toekennen. En op de hand, aan de hand van al die cijfers kunnen we straks een uitslag gaan bepalen... voor de leerlingen die geen economie- en pakket hebben. Ja. Ja. Dus dan kunt u er in ieder geval een kleine 30. Uh... Alvast gerust, of in ieder geval uit zo'n lijden verlossen? Hopelijk blij maken, daar, daar, daar rekenen we een beetje op. Maar we moesten natuurlijk gisteren ook al nadenken hoe, uh, wat we gaan doen. Want er werd gisteren al gebeld van, ik heb geen e economie examen. Krijg ik morgen wel of niet te horen dat ik wel of niet geslaagd ben? Dus we hebben gisteravond ook al op de site berichten gezet... waardoor de leerlingen weten waar ze aan toe kunnen zijn... zodat ze vandaag niet de hele dag geplaagd worden door alle telefoontjes. Ja. Ja. Nou meneer de directeur, de opening van het AD. Ja, schokkend. Dat is schokkend. Examendief blijkt zo'n docent. Ja. Ja, nou ja, Heeft u zelf kinderen? Ik heb zelf kinderen, maar die doen nog geen eindexamen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh... Ja, nee, het is een schokkende, schokkende opening. Ja. Het is natuurlijk niet aan mij om over een andere school te gaan praten, maar hmm. dit... Uh... Ja, het... Het, uh... het begint steeds meer op een affaire te lijken. De ja. affaire verdiept zich. Het is wel heel erg zorgelijk. En eh, als ik toch gisteren ook kinderen van die andere school zie... die hebben ook, net zoals onze leerlingen... heel veel spanning over het examen gehad. En die hebben al te horen gekregen dat ze alles opnieuw moeten doen. En dat vind ik toch wel zeer dramatisch. En dat, dat is toch voor die kinderen wel een gemiste kans. Goed, heren. Ik ga met uh, jullie het ochtendritueel doen hier op de toren op MAVO. Fijn gezellig. dat ik hier mag zijn. Ja, gezellig. Ja, leuk. leuk. En we uh, beginnen maar eens met koffie, hè. Ja. We gaan beginnen met koffie. Oh, lekker, gelukkig. Nou... Straks. Nou, dat lijkt mij een uh, heel goed begin, jongens. Goed, ja, heel goed begin van een feestelijke dag op de luchtmaatbasis in Leeuwarden bijvoorbeeld. Een van de twee eenheden daar bestaat namelijk 70 jaar. En de telefoon is nu Ronald van der Jacht, hij is de huidige commandant van de 322ste Squadron uh, Royal Air Force. Meneer van der Jacht, staat dat er nog steeds achter? Goedemorgen. Nee, Royal Air Force staat er uh, niet meer achter. Het is nu Royal Netherlands Air Force in het Engels, maar uh, we zijn ja. dus een Nederlandse squadron. Maar so, het, is, het is daar wel opgericht hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland. Het is opgericht uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland onder de Royal Air Force. Dat klopt. Hè. Het was eerst een Engels squadron en uiteindelijk waren er meer dan 50% Nederlanders in dat squadron. En op dat moment is het uh, samen met uh, prins Bernard, heeft zich toen hard gemaakt om een Nederlands squadron te kunnen krijgen en dat is het 3-2 squadron geworden. En wat gaat u doen om het 70-jarig jubileum te vieren? Het 70-jarig jubileum gaan we vieren met een, met een vrij grootse reunie. We hebben alle leden en oud-leden uitgenodigd om vandaag langs te komen. En vanaf vanmiddag gaan we stilstaan en naar een stukje geschiedenis kijken. Dat doen we niet alleen door naar de boeken en de foto's te kijken. Maar daar hebben we ook een aantal vliegtuigen... en vooral historische vliegtuigen voor uitgenodigd om langs te komen... Mm -hmm. Zoals de Nederlandse Spitfire die uh, langskomt. De British Memorial Flight die langskomt met een Spitfire in een Dakota. En ook een Nederlandse F-16 die we met een speciale staart. zeg maar. een uh, aparte uh, aandenken hebben gegeven voor de 70 jaar bestaan. Met die Spitfires schakelde het Squadron uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, V1 uit. Die uh, beruchte Duitse raketten. Kunt u ja. daar iets over vertellen? Hoe gebeurde dat? Uh, in het begin dat de V1's uh, richting Engeland af werden geschoten, werd dat uh, gedaan met het, uh, het boordkanon. Maar dat was en vrij lastig en dat kostte vrij veel munitie. En een veel makkelijkere manier was om naast de V1 te gaan vliegen... die ongeveer dezelfde snelheid vloog als een Spitfire. Ja. En dan uh, met de vleugel onder het vleugeltje van de raket te gaan vliegen. En door hem dan omhoog te tikken, dat hij uit balans kwam. En daardoor neerstortte in de Noordzee in plaats van ergens in Engeland. Hm. Was dat geoefend ooit? Uh, nee, dat is niet geoefend. Dat, dat is, is gewoon daar plekken uit... bedacht? Ter plekken is dat bedacht, zeg maar, en uh, dat was een aardige manier om de V1's op een vrij eenvoudige en goedkope manier te stoppen. Is dat later ooit nog toegepast? Uh, nee, dat is later nooit meer toegepast. Nee. Dat bleek een zeer inventieve, maar eenmalige methode. Uh. Ja, uh, uh, uh, uiteindelijk zijn daar natuurlijk ook uh, op andere manieren, want de Duitsers werden ook slim en die gingen ook wat uh, explosieven op die kleine vleugeltjes plaatsen, dus uh, het was toch lastig. Maar uh, in het begin is dat zeker op die manier gelukt. Heeft u vandaag er nog een grijze roodstaartpapegaai bij? Uh, ja, we hebben nog steeds een grijze roodstaartpapegaai. Uh, want die zit uh, dat, in het logo, hè? Die zit in het logo en dat is nog steeds het enige schotten met een levende mascotte. En die is er vandaag zeer zeker bij, ja. ja het is niet meer dezelfde, toch? Nee, het is, uh, het is helaas zeker niet meer dezelfde. Want uh, papegaaien kunnen vrij oud worden, maar uh, het is de vijfde roodstaartpapegaai die we op dit schotten hebben. Ja, zo lang hield Polly Gray het niet uit. Uh, Ronald van der Jacht, hartelijk dank en een mooie dag vandaag. Uh, dank u wel, fijne dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ibn Aldoen is uh, trending topic op Twitter. Voor wat het waard is. De meeste Twitteraars melden het nieuws uit het Algemeen Dagblad vanochtend, trouwens. Ja, de krant meldt dat een van de opgepakte examendieven, verdachten al althans daarvan. de 18-jarige zoon is van een docent natuurkunde op de school. En die leraar was ook ruim zeven jaar directeur van de Islamitische Scholengemeenschap. Ook andere kranten berichten over de examendiefstal. De Volkskrant vertelt een economiedocent van het Comenius College, dat is in Hilversum, dat het heel erg lastig is om examens te stelen, want sinds 2011 worden die in plastic verpakt. Eh, rond de examenformulieren zit een plastic strip en daaromheen cellofaan. Die worden vervolgens bewaard in een kluis in een afgesloten ruimte. In metro zijn leerlingen van Ibn Geldoen aan het woord. 13-jarige Emina laat weten dat ze niet weet waar ze heen moet als de school moet sluiten. Hier begrijpt iedereen elkaar doordat we dezelfde religie hebben is ook ander nieuws. Uit verkoop gaat tot het uiterste, schrijft De Telegraaf. U hoorde er eerder ook al even over in het Radio 1-journaal. Het wordt weliswaar een feest voor consumenten, maar een ware veldslag onder winkeliers winkelketens buitelen nu oog over elkaar heen met de scherpste aanbiedingen. Dat is gevolg dat het publiek alleen maar langer wacht op nog betere kortingen. En dat leidt dan weer tot een prijzenoorlog... waarbij winkelketens nog sneller zullen omvallen dan nu al het, het geval is... Dat staat in een rapport van ABN AMRO dat vandaag wordt gepresenteerd. En nog even naar oud-topmilitair Dick Berlijn in het FD. Vanochtend bestuurders moeten zich intensief gaan bemoeien... met de beveiliging van al het internetverkeer in en om hun bedrijf. Ja, Berlijn vindt dat bedrijven de risico's van internet niet moeten bagatelliseren. Niet alleen fraude en chantage zijn risico's, maar ook spionage. Iedereen rekent erop dat de internetomgeving stabiel is, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Eigenlijk moet een onderneming bij alle informatie die het deelt ervan uitgaan dat er wordt meegekeken. Tot zover uh, het nieuws uit de kranten vanochtend, later meer. Na zeven uur gaan we naar Istanbul. Het was vannacht opnieuw onrustig.